Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Mook, zo'n 10 kilometer ten zuiden van Nijmegen, lekt zoutzuur uit een tankwagen. Een wolk met zoutzuur trekt nu over een bedrijventerrein richting het dorp. De brandweer probeert de wolk neer te slaan voordat die bij de huizen in de buurt komt. Hoe het lek is ontstaan is nog onduidelijk. Zoutzuur kan gevaarlijk zijn. Bij contact met zoutzuur kunnen zware brandwonden ontstaan. En wanneer zoutzuur in contact komt met water ontstaat een giftige damp. In Hogeveen is een man aangehouden die mogelijk een aantal branden in de gemeente heeft aangestoken. De politie wil verder weinig kwijt over de aanhouding van de 39-jarige verdachte. Sinds mei zijn in Hogeveen auto's, een caravan en aanhangwagens in brand gestoken. De politie denkt dat er meer brandstichters actief zijn geweest. Dankzij een vrij nieuwe dottermethode kunnen in Nederland jaarlijks 200 levens worden gered. Blijkt uit een jarenlange internationale studie waaraan ook het Catharine Ziekenhuis in Eindhoven heeft meegewerkt. Bij die methode wordt in de kransslagaders eerst de bloeddruk gemeten om de vernauwing op te sporen. Pas daarna wordt er gedotterd. Zo kan er veel nauwkeuriger worden gewerkt dan bij de standaardmethode. De nieuwe behandelmethode wordt inmiddels wereldwijd steeds vaker toegepast. In de Amerikaanse staat Virginia zijn er twee journalisten herdacht die vorige week in een live-uitzending werden doodgeschoten. Zo'n 500 mensen waren bij de mis... onder wie veel collega's van het tv-station waar de slachtoffers voor werkten. De Schutter deed tijdens zijn vlucht een zelfmoordpoging... en stierf later in het ziekenhuis. Hij was een ex-collega van de twee journalisten... en had zich beklaagd over hun gedrag. Het weer, regen en onweer trekken naar het oosten weg, de zon gaat schijnen, het wordt opnieuw warm, 23 in het noordwesten, 30 graden in het zuidoosten. Vanmiddag vanuit het westen opnieuw forse regen- en onweersbuien en die verdrijven de warme lucht, morgen is het nog hooguit 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat er nog viel op de A12 richting Den Haag voor het Malieveld 4 kilometer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zandvoort, Zandvoort, Zomerhits. is. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu Zandvoort op zaterdag. Girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls. girls, girls, girls.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 Aangenomen. Nou begrijp ik hem. Ja, wil je lekker opvallen hè? Ja tuurlijk. Zie je die dames niet uh, voorbij uh, scharrelen? Ja je zit op een goed plekje daar. Ja. <laughs> zeker. <laughs> you zeker. the sailor en girls, girls, girls. Het is even na vier uur. Welkom terug bij Solvoort op zaterdag. Live vanaf uh, Thalassa in uh, Ahoi. Ja Ahoy luisteraars en kijkers want uh, die hebben we hier in Overvloed. Want uh, ja, het strand, uh, hoewel het water nu redelijk hoog staat en de toren helemaal uh, in zee is verdwenen. Ja, verdwenen niet hoor, want degene die erop zit, zit hoog en droog. Het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? Uiteraard rond de kwart over vier gaan we weer live schakelen voor, met Willem van Densen. Want die is voor ons aanwezig tijdens de historische Grand Prix weekend vanaf het circuitpark Zandvoort. Half vijf, zoals de vaste luisteraars en kijkers van ons gewend zijn. Het dieren van de week, en die luistert naar de naam Dushi En het gedicht van de dag, ja, waar kan het anders overgaan dan zon, zee, talassa en zand? Dus een heel gevoelige ode aan het mooie zon, zee en het uitzicht wat we hier hebben. En dat we graag willen houden. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw lokale zender ZFM. Heel goed idee, Albert En nog even snel, snel nogmaals. We zitten ruim over 21.000 handtekeningen al voor de actie Verzet Windmolens. Oké, okay, dankjewel. Ja, ik weet dat er in de keuken van Talassa naar ZFM geluisterd wordt. Jongens, zet hem op daar. En uh, deze is voor jullie Circus Kusters.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 Dingen. Gewoon is bij mij echt wel gek genoeg. wel alles zat, zo loop ik te swingen. Lazarus is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schoolplein voor de allereerste keer. Laat de pijl bel me bellen, deze jongen komt niet meer ververlieerd. Uit de jaren tachtig worden je bij CFM op de zaterdagmiddag. Goedemiddag. We zijn bij je tot aan vijf uur. Ja, met onder meer heel veel informatie nog. En over deze actie, hè, tegen die windmolens die ze willen gaan plaatsen. Gert Hoeveel handtekeningen hebben we al, Albert Young, op dit moment? Uh, uh, ruim, we zitten tegen de 22.000 handtekeningen. Ja, aan. en wij gaan ook lekker in met handtekeningen. Ja, hier aan tafel wordt ook, uh, we hebben trouwens CFM'ers ook... Uh, Rondgestuurd. Heel goed, heel goed. Blad nummer 3 is ook vol, bols. En blad nummer 4 moet zeker voor 5 uur lang volkomen. Dus kom even langs, we zitten tussen Talassa en Ahoy. Zie je al je al vanzelf zitten, hè? In het oranje mannetje. Uh, Alsma vloekt, hè? Ja, zo. Het maar opvalt. Hier is Corazon Espinado. Uh, mooi weer hier in Zalvoort. En morgen dan, uh, krijgen we ook een geweldige dag. Echt een dag om even naar Zalvoortstrat te gaan en je handtekening hier te plaatsen bij Talassa. Waar het uh, paal zit en uh, AC uh, plaatsvindt. Ja, die hoge paal die moet steeds hoger, dat pakje moet steeds hoger. Dus... Daar gaan we met z'n allen voor zorgen. Joris Santana en Corazon Espinado. En we schakelen weer live over naar het circuitpark Zandvoort. Daar is Willem van deze de historic Grand Prix daar uh, vanmiddag. En uh, een geweldig spektakel, hè Willem? Ja, zonder meer uh, een geweldig spektakel. Hoog mensen ook al uh, geweest vandaag hier aanwezig op het uh, circuitpark Zandvoort. Ik ben benieuwd hoe dat uh, morgen gaat worden. Hebben we, zojuist hebben we de finish gehad van de NK HTGT. En het staat voor uh, toewagens en GT's. Uh, historische uh, Nederlands kampioenschap. Die race werd uiteindelijk toch gewonnen door uh, Michiel Campagne. In zijn uh, Corvette met op de tweede plaats uh, Pastor Rally. Die aan het wonderen was met zijn uh, Ferrari 2500 GT. Maar toch uiteindelijk net iets kort kwam. en op de derde plaats de Rini van, uh, van de Lof uh, Buurman. Nu uh, zijn er nog drie races. Eén uh, is er inmiddels aan de gang. Uh, dat is de historische uh, Marvel Posto racing uh, Dus ook in een uh, uitgebreid veld van ruim 30 auto's. En het leuke van die grote veld is uh, de diversiteit aan auto's uh, natuurlijk. Maar ook dat je groepjes uh, op de baan hebt die aan het strijden en aan het vechten zijn. Dus uh, volop uh, spanning en genoeg te zien uh, derhalve op de baan. Verder krijgen we nog de Formule 1 race, maar dan met de auto's van voor 1961 uh, Formule 1. Dus dat zijn wel echt uh, oude auto's. Uh, dat. En uh, uiteindelijk uh, sluiten we de dag hier af uh, met de uh, Gentleman's uh, racers. Uh, nou ja, gentlemans drivers uh, zijn dat. Uh, Zien we zien toch ook een aantal uh, bekende namen, autosportnamen in. Om er maar twee te noemen: Guido van der Garde onder andere. Nou, niet onbekend uh, in Nederland en in de rest van de wereld uh, wat autosport uh, aangaat. Ook Tom Coronel uh, gaat daar maar start. En dat uh, wordt toch wel een uh, leuke race. Een race die gaat over uh, ruim uur, ook, uh, dat hij een ruime uur, waarbij een rijerswissel is. En, uh, we gaan zien of uh, Guido van der Garde, die uh, tweede plaats wist te uh, qualificeren, of die, die uh, om kan. Gaan zitten, samen met zijn teamgenoot uh, David Hart uh, naar een eerste plaats. Ja, voor de rest, uh, dan is de dag nog lang niet over. Uh, wat betreft historische autosport en historische auto's. Want uh, rond een uur of zeven, ja, ping me niet vast op die tijd. Want uh, ja, we hebben hier ook wat uitlopen. Een uh, paar tijd gaat de parade naar het dorp en door het dorp. Uh, ook een prachtig evenement uh, wat gelinkt is aan de historische Grand En de dag wordt er afgesloten op. Op het strand uh, om een uur of tien. Met waarschijnlijk een uh, heel mooi vuurwerk. In ieder geval vuurwerk. En dat is ook altijd uh, leuk om het op zo'n uh, mooie zomeravond. ook nog eens het vuurwerk uh, mee te maken. Nou, mensen gaan naar huis slapen. En morgenochtend om negen uur gaan we hier beginnen weer met uh, auto's. Ja, geweldig weekend hier in Salvoort, uh, Willem. En je hebt het over vuurwerk. Dat vinden we altijd zo leuk, hè. Maar waar vindt dat vuurwerk vanavond plaats op het strand? Ik heb de rotonde daar in de deur. Maar ja, het is niet meer op het zandtjes in de lucht. Dus dan zit je een eind verder opzien. Daar heb jij weer een punt. Hé, hey. dankjewel Willem en tot morgen. hè. Oké, okay. okay, hoi, hier is Nicky Jam en El Perdon. Dime si es verdad. Me dijeron que te está casando. Tu no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Despedida para mí fue dura, cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Estaba Nicky Jam was dat en al, uh, pardon, ja, onze, de genutter, die was even aan de halen, hè, geloof ik. Die was even weg. Ja, die dacht bij, uh, bij twee dames even een handtekentje te scoren. Nou, ja, dat is hem dus niet gelukt. Niet gelukt. Oh, die dames, oh, dames zeiden, wij zijn voor windmolens. Nou, dus, oh, nee. Ik gelijk van, wilt u dat dan even toelichten voor de radio? Nee. Nee, dat doen ze nee, niet. Nee, dat uh, doen ze niet. Oké, okay. leuk shirt heb jij trouwens. Ja, Dank je. Ja, ik schijn op Facebook. Ja, uh, dat, dat denk ik ook. De circuleren. Ja. Ja.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 Be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough line here for you to shine here. Deal with many women, but trees down spare And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah.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 Throw your rolies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I your girl eye. player, please. Lyric lyrically, you can see VIG B -I -G, be flossing, jig on the cover of fortune, five down below. I'm following up with man, got the man and I don't know. I got the dough, Got the flow down, pizza, black and plus, like zis that danger rough on Trissac, leave your ass pizza <laughs> De oude single van Diana Ross in een nieuw jasje gestoken destijds. We de hadden I'm coming out in een speciale uitvoering van de, de Notorious B.I.G. Ja, zo noemde de, die groep zich. Uh, Mo Money, Mo Problems. EFM Race Radio, Pit Report. Ja, we schakelen over naar Studio 2 van CFM op het straf van Salvoort. Zit buiten in een uh, oranje shirtje. Collega Albert-Jan Vos. Ander autosportnieuws. Uh, even terug naar de grote prijs, en dan hebben we het over de Formule 1 van België. Uh, de klapband die Vettel uh, tegen het einde van de race uh, kreeg... was zijn eigen schuld, al dus Pirelli. Bandenleverancier Pirelli heeft Sebastian Vettel de les gelezen... naar de Grand Prix van België. De Duitse coureur van Ferrari was veel te lang doorgereden... op zijn setje banden en werkte op die manier zelf... aan een lekke band in de hand. Vettels rechterachterband klapte in de voorlaatste ronde net na het uitkomen van de snelle bocht Old Rouge. De Duitser zag daardoor een zekere derde plaats uit de handen glippen. De viervoudig wereldkampioen reageerde furieus en weet, weet de klapband aan de slechte kwaliteit van het rubber van Pirelli. Dit mag toch niet gebeuren, aldus Vettel... Als het 200 meter eerder was gebeurd, had ik hier niet meer gestaan. Wees hij op de gevaarlijke plek waar het, het gebeurde. De bolides razen daar bij die Ooghoes met 300 kilometer per uur door die beruchte bocht. Pirelli wees op de voorschriften uit 2013 die Ferrari op het circuit van Spa-Francorchamps niet naleefde. De mediumband die om de wielen van Vettel zat kon maximaal 22 rondjes mee. De Duitser was al aan zijn 27ste ronde bezig en reed dus volgens de directeur van Pirelli Paul Mb3 van Pirelli op compleet versleten banden. En FIA is wakker geschud na de dodelijke crash bij de Indy 500. Het dodelijk ongeval van autocureur Justin Wilson heeft de Internationale Autosportfederatie FIA weer wakker geschud. De open cockpit in raceklasses als de IndyCar en Formule 1 biedt te weinig bescherming tegen rondvliegende brokstukken. De FIA test volgende maand een aantal nieuwe oplossingen voor een veilige cockpit. Wij volgen deze ontwikkelingen voor u op de voet. Dankjewel, Jong. Lekker in het Sonic inmiddels. Hier is Vince Joy en de Riptide. It's en de uh, riptides. Ja, hoe gaat het daar buiten? Dat nou, wordt een beetje roze. Ja, een beetje rozeetjes, hè? Ja, ik zie het. Hij, Laat ja. mijn vrouw het niet horen, want die zegt dan... smeer je dan ook in? Ja, smeer je dan ook in man. Ja, nou dat doe ik lekker niet. Nee. Hey, het dier van de week. Ja, dat wordt even een uh, lastige. Want die, die, die telefoons in de zon, dat is bijna niet te lezen. Maar goed, hier gaan we. Het dier van de week, Dushi. Douchie is een vriendelijke meid van bijna vier jaar... die op zoek is naar mensen die, op, die haar nog het, het een en het ander willen leren. Ze heeft een zacht karakter, maar ze heeft, uh, heeft wel even de tijd nodig... En dan gaat het lichtje uit. En <lacht> dan gaat dat ding helemaal op tilt. <lacht> Heb ik dat? <lacht> ja. Maar goed, waar verblijft douchy? Douchy verdient namelijk ook een thuis. Douchy verblijft aan een, een dierenthuis Kennermand, Kees op straat 5 te Zandvoort. Dus ik zou zeggen: uh, haalt u douchy uit het asiel en geeft douchy ook een thuis wat ze verdient. Dat was weer een geweldig dier van de week. <lacht> Dank wel. Ja, we gaan ons dus opmaken voor het gedicht van de dag. Oh, zo mooie gaat eraan komen. Maar eerst onder meer deze van Nikke en Simon en kijk omhoog. Na een lange vol klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal. Goedemiddag, Samford op zaterdag. Nou luister je naar Jode bakermat en Teach Me. Ja, jij hebt hockeynieuws, Albert-Jan. Ja, want er zit weer een onvervalste Nederland-Duitsland aan te komen. Ja, mede dan. Dat is morgen. Maar vandaag uh, is, het zover, is het voor de heren. Want uh, momenteel wordt het EK uh, hockey verspeeld in Londen. En de Nederlandse hockeyheren hebben op het EK in Londen de finale bereikt. In de halve eindstrijd won de ploeg van bondscoach Max Kaldas. Moeizaam met 1-0 e van Ierland. Oranje dat in 2007 de laatste Europese titel binnensleepte en in 2011 voor de laatste keer in de finale haalde, kwam na 12 minuten via een tip in van Jeroen Hersbergen op 1-0. Kort daarna was Mitch Darling dicht bij de 1-1. Maar keeper Jaap Stokman redde bekwaam. In de tweede kwart schoof Billy Bakker naast. En de enige kans in het de derde kwart was een strafkorner die Mink van der Weerden net naast schoot. De stug verdedigende Ieren drongen in het slotkwart nog wel aan. En kregen ook een strafkorner. Maar die leefde niets op. Doelman David Hart voorkwam kort voor tijd dat Oranje op 2-0 kwam. De finale, en dat is de eerste finale. De heren, de finale is vandaag om half zes. En uh, de, de spelen ze tegen uh, Engeland of Duitsland. En dat is natuurlijk live te zien op bij de NOS. Maar dan ben ik er nog niet, want we hebben ook een dameshockeyteam. En de Nederlandse hockeysters hebben in Londen voor de tiende keer in de EK-finale bereikt. U hoort het goed, tiende keer. De achtvoudige Europees kampioen klopte in de halve finale Duitsland met 1 tegen 0. Oranje begon prima en een vlotte aanval zorgde Ginella Zerbo al in de zesde minuut voor 1-0. Ook in het vervolg van de eerste helft domineerde Nederland. Maar kiepster Yvonne Frank voorkwam met fraaie reddingen de 2-0. En Maatje Pauwman raakte de laatste. Lat. Duitsland kwam er in de eerste helft een aantal keer gevaarlijk uit en dacht ook op de 1-1 te komen. De scheidsrechter had eigenlijk al gefloten om Duitsland een strafcorner te geven. Maar na het zien van de beelden werd die beslissing nog eens teruggedraaid. En in de tweede helft begon Duitsland sterk. De titelhouder zette Oranje onder druk, al leidde het offensief amper tot grote moeilijkheden. In de slotfase had de Duitse Lydia Hazen nog twee opgelegde kansen, maar de voorsprong van Oranje hield stand die Palmenin was op dat moment al naar de kant gegaan... met een blessure aan haar rechter elleboog. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de elleboog zwaar gekneusd is. Of Palmen morgen in de finale inzetbaar is, wordt nog bekeken. En die eindstrijd wacht uh, morgen de winnaar van het duel tussen Engeland en Spanje. Dus uh, een uh, goede prestatie van de Nederlandse hockeyheren en dames. Ja, wat dacht je van de Stamfordse hockeyclub? Die hebben vandaag een uh, jubileum. Een feestje? Een feestje vanavond uh, bij de hockeyclub. En iedereen uh, is van harte welkom daar. Dus bij deze, iedereen is uitgenodigd. Oh, we gaan nog even door met lekkere muziek op de zaterdagmiddag. Hier is Crack Reporter. The are of man's hand. Watch what happens when the people catch wind. When the, water hit the banks of that hard dry land.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 and fill your water tank dip down and take a drink and fill your water tank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 Down and take a drink and feel your water taint. Down, take a drink and feel your water taint. Liquid spirit. Liquid spirit. Jo, de zinger van Crackery Reporter in uh, Liquid, Liquid Spirit. We gaan ook zo meteen doen. Het gedicht van de dag. Maar eerst nog even een plaatje op te zoeken. Ik ja. wil hem toch even draaien voor draa draa draa draa Leo. het gaan doen, hoor? Oh, die kerel. Verrek zeg kerel ben jij het. Verrek zeg kerel ben jij het. Nog altijd aan de rol. Zit je pa nog op de Bahamas? Speelt je zus nog een volleyball? Kid, denk die zusje ja. Nou, dat is verdraaid lang geleden. Dat ik jou aan de bar heb ontmoet. Ik leende jou toen duizend gulden. Ja, ik weet het nog heel goed. Rakker, Verrek, verrechter op, je Nog altijd tegen aan de rol. Zit je pa nog op de balen? Speelt je zus nogal? Iets met ballen, ja, naar de winkel dan. ...in mijn limousine. Wat jij op die nacht hebt gemaakt... Je wacht lief bij je grijpt. ik verkeerl, wie heet. Nog altijd te de handen, Zit je pa nog op de Bahamas? Speelt je zus nogal? Met de jongens? Nee, vrouw, die is poesdwier. Sinds jij eens bij ons bent geweest. ...van mij? Oh, psychiater. zegt dat alcohol... ...alles genees. Zeg jij ervan. Fijt, zeg ik heel... Nog altijd... De ron, ja. ...zit je pa... ...nog op... de water. De is, Speelt je zus nog aan. Uh, oh. Ja, maar van die ballen. Dat weet ik nog wel. Wat leuk dat ik nou ontmoet... ...zeg. Dat toch aan aanverdient? Want er is toch niks mooier op deze aarde dan een goed gesprek met de achtervriend. Van je al, kun je nog altijd de rol. Zit je pa nog op de minister van Speelt je zus nog een volleybal? Dat was het ja. Joh, het is toch wat hè? Dat was met de ziel van Lodewijk van staat Jongen, dat verrekt, zeg. Verel, ben jij het? En daarmee zijn we toegekomen aan het gedicht van de dag. En het is weer een heel mooi gedicht. Zon, zee, talassa en zand. Het zand dat door je voeten glijdt, dat heerlijke gevoel. Je loopt door het water, het voelt zo koel.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 En wat dacht je van al die paaltjes met die meeuwen? Van al die dingen, je zou er zo van gaan schreeuwen. Nou, nou, dat is nou typisch strand, zon, zee, telassa en zand. Het motto van dit gedicht. Geniet eeuwig van het uitzicht. En niet voor de politiek gezwicht. Zet uw handtekening. En voeg u, voeg u bij het ver, de verzetskring. Ja, echt zo mooi, Albert, ja, zo mooi. Het gedicht van de dag, je hoorde hem op de zaterdagmiddag bij CFM. En vergeet niet je handtekening te zetten, hè. Het kan bij Talassa, dus kom hier even langs bij Talassa. Strampavioen 18 en zet je handtekening of 19. Wat is het, 19, hè? 19, 18, 18. Tussen 18 en 19. Tussen 18 en 19 zitten we hier gewoon, ja, dat is het. En uh, ja, als je op het strand zit, heb je wel een beetje mooi weer nodig. Nou, dat hebben we vandaag. En morgen komt er ook weer een mooie zonnige dag aan hoor. We gaan ervan genieten met nu Crowded House. and to see you for Crowded House and the weather with you. And here is Bang Bang Bang. Let's go. en de huis en bang, bang, bang. Ja, een makkelijke tekst, hè Albert Jan? Die kon toch? ik zelfs onthouden ja. ja. Dat dacht ik, dat dacht ik. <laughs> Het zit er alweer op voor ons. Het is voorbij gevlogen ja. Uh, ja, maar morgen zijn we er weer. Jazeker. Ja, vanaf tien uur morgens. En dan gaan we eerst uh, twee uur ZFM jazzen. Ja, ik wou zeggen, wij toch niet? Nee. Ik zo vroeg mijn bed uit. Eerst twee uur ZFM jazz, gevolgd door Zandvoort luncht. En tussen twee en vijf uh, zijn wij weer, geven wij weer achter de presence... met Zandvoort op zondag... Allemaal in het teken van verzet de windmolens. Zo is het nou even danken aan de, de technische dienst die ja, heeft af de vraag uh, mogelijk applausje. gemaakt. Ja, klasse. Verder een uh, Talassa en Aoi voor de ontvangst hier. En voor de, de, de koffie, de bitterballen en noem maar op. Z Z Z ze, luisteren, ze, ze, luisteren, die ze mee in de keuken. Hoor. Oh, ja. <laughs> Gaan we morgen doen, de witte ballen? Morgenmiddag? Nee, heel goed, heel goed. Gaan we doen. Morgen zijn we er weer. Tot dan in een hele fijne zaterdagavond. Geniet lekker in het dorp van de parade en het muziekfestival. Tot morgen. Dag. Tot morgen. Doei doei. When you're chewing on life's gristle, don't grumble. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Amen.